Michel Koenen met het NOS Journaal. Na jaren achteruitgang gaat het weer iets beter met de natuur in Nederland, zegt het Wereldnatuurfonds. Er leven vooral meer dieren in en rond het water. Dat komt door betere kwaliteit van het water, natuurvriendelijke oevers en vispassages. In de duinen en op de hei gaat het juist slecht met de natuur. Dat komt vooral door de intensieve landbouw- en windturbines. Een stagiair van de Volkskrant heeft de afgelopen maanden in een onbekend aantal artikelen... Plagiaat gepleegd. De jongen van 19 schreef stukken over uit kranten uit binnen- en buitenland. De hoofdredacteur van de Volkskrant biedt zijn excuses aan. We slaan ons voor het hoofd dat we dit hebben laten gebeuren, zegt hij. Apotheken die s'nachts, s avonds en in het weekend spoedhulp bieden... krijgen daar volgend jaar tijdelijk subsidie voor. Minister Schippers wil zo voorkomen dat patiënten meer geld kwijt zijn. In dunbevolkte gebieden hangt het tarief af van hoeveel mensen er gebruik van maken. Daarom loopt het nu sterk uiteen. Sharon Dijksma, genoemd als opvolger van de opgestapte staatssecretaris Mansveld, wil daar niet over speculeren. Dijksma is op handelsmissie in China. Dit soort besluiten wordt in Den Haag genomen en niet in China, zegt Dijksma. Gisteren stapte Mansveld op als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu na het vernietigende Vira-rapport. En de directeur van de rederij van een gezonken veerboot in Zuid-Korea moet zeven jaar de cel in. Bij de ramp in april vorig jaar kwamen ruim 300 mensen om het leven. Het waren vooral leerlingen. Een lagere rechter had de man al eerder veroordeeld tot 36 jaar cel. De man verliet het schip, terwijl de passagiers was verteld dat ze in hun hut moesten blijven. Het weer op veel plaatsen mist. Vooral vanmiddag laat de zon zich af en toe zien bij 13 tot 15 graden.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met, met nu. nu de herhaling van. Ja, Wacht even met de Die volgens mij daar zitten, althans dat hopen wij. Ja. Is er nog, nog geen verbinding geweest? Dus. Uh... Nee, en wat je nu hoort, ik ruis. Dat is, uh, ieder geval. dat is Hoogland, hè? De zender staat wel aan. Ja. ja, dan moet je misschien toch maar nog even een, een leuke rukje muziek aanzetten. We doen nog even een rukje muziek, aan. Ja, hallo, dat vragen we ons af. Is er iemand aan het okay. luisteren? Oké. Okay. Een oh, sensuele dame. Fader. Let me tell you the story. Of that guy. First you loved. Then. You promised. is not intense, now, living my own life, dying out of my path? been wasting too much time, gonna leave you from behind. Zes minuten over tien. Fader. en... Ja, wat is het eigenlijk? Ik eens even op de lijst kijken wat ik hier vast op gedraaid heb. Goodbye heet dat. Futuring Lize. Heb ik gisteren nog gesproken? Goed, als we zullen toch, uh, toch even doorgaan. Zijn er nog dingen die we, ons, die we nog kwijt willen? Ja, ik heb even de, de, onze Facebookpagina een beetje geluid, hè. Ja? Even een fotootje van onze foto van de vorige keer. Die was wel heel erg oud. Die volgens mij bijna al vijf jaar oud. Dus nog, geloof ik. Ik ben niet zo'n ontzettend actieve Facebooker. Dus ik blijf altijd met een... je Ik was wel van de hijfs. Ja, dat is wel heel lang geleden natuurlijk, ja. de hijfs. Dat is jong, maar Ik dat is... uh, constateer dat in het Hanes Dagblad een heel groot artikel staat over... Uh, de jodenvervolging betekende einde grandeur in Zandvoort. Okay. En uh, de uh, dominee, nou hij is niet dominee, dokter Teunard van der Linden... Die, uh, die is nu uh, voorganger in de protestantse kerk. Die heeft met ondernemers met lef heeft hij een boek gemaakt waar hij terugkijkend concludeert... toen de Joden weg waren, toen werd het echt een zootje in Zandvoort. Okay. Er staan ook hele mooie foto's in, dus dat is zeker uh, de moeite waard om eventjes... Maar, uh, maar kwam dat dan doordat de Joden weg waren of door de gebeurtenissen op dat moment? Nou ja, de Joden werden aangegeven, het was niet zo zuiver uh, op de graad hier en daar. Oeh, er zit toch heel zeker, veel zeer geloof hè? er zit toch heel veel zeer, Ik heb wel eens mensen hier alstublieft over zitten praten, terwijl ik zelf het Alkmaar uh, kom, dat er toch wel heel veel NSB was en dat er ook wel, ja, ja dat waren de kampen verdeeld. En het kwam ook omdat natuurlijk de Duitsers, uh, ja, het waren gewoon echt goede uh, uh, kampeergasten, of noem je dat? Uh, toeristen? Toeristen, ja. ja. Dus, ja was heel nee, maar het was zo. Want, uh, Joodse investeerders hebben echt uit Duitsland... hebben ze echt Bad Zandvoort gebouwd. En als je de grandeur ziet... van uh, hoe, hoe mooi het hier was. En je hebt, uh, ja. In Den Haag heb je ook zo'n uh, zo hal... waar je doorheen kon lopen. Hè, met, uh, ja, de, van, en uh, de, van, dat had je dus in Zandvoort gewoon ook. En al die passage heet dat Ja, die, die passage die echt hebben we hier ook als, uh, als model staan. Ja, ja, het is echt wel... een prachtig gebouw... zonder dat het uh, ja, niet erg. meer is. Ja. Nee, nee. Ja, goed, er zijn meer gebouwen in Zandvoort. Er uh, is ook zo'n hotel, geloof ik, Het Hotel Oranje. Ja, dat bestaat er, er ook niet meer. Ja. Maar goed, vind je het allemaal interessant? Moet je eens naar het Zandvoort Museum. Ja, zeker. Ja, stap daar eens binnen en ja. laat je eens informeren... wat voor mooie dingen er allemaal in Zandvoort hebben we gestaan. En nog steeds staan natuurlijk. Hè, want dat circus van Zandvoort is natuurlijk het mooiste gebouw in Zandvoort. Of sla ik nu een beetje door. Maar goed. Uh... Een Even een uh, plaatje uit de tijd dat uh, zie net begonnen 1990 namelijk. Want we staan dit jaar 25 jaar. En look away. Ik denk ja, dat ik dat Ik mijn ouders ook tijdens mijn um, uh, geboorte. Look away. En daarom is dat nummer geschreven. Oké. Okay. Big country. Zwart over tien in Goedemorgen Zaltvoort. Klinkt wat anders dan normaal. Want je denkt, wat de fuck? hoe kan dit nou? Goed, de verbinding met Hoogland kwam niet helemaal goed tot stand. Dus we zijn allemaal deze kant opgekomen. En het is inmiddels druk in de... Ik heb nog nooit zo druk in de studio nee, gezien. het is lang geleden dat er zoveel mensen tegelijk in de studio stonden. Anders was wat wij gezien hebben. Goed, iedereen plug zijn komt er gewoon in. Dus starten we nog even een muziekje. Of kunnen jullie zo kaal uh, laatst hebben? Ja? Oh, nog even een muziekje. Doe nog even één muziekje. Dan hoor uh, je straks dus het echte programma. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Ah ja, bedankt uh, voor deze extra tijd en uh, wij uh, ik zien plak, jullie volgende week. Ik plak er zo'n. als jullie, als jullie nog dit nog leuk vonden, uh, ja. volgende, volgende week, 8 uur. Heel leuk programma. Ja. hoi. Hoor. In uh, het Harlemsdag, Ja. over de passage. Ja, dat is mooi prachtig. Uh... Ik heb het artikel nog niet goed gelezen. Nee, kan niet net even op de doen. Ja, dan zijn we dan uh, toch uit, uh, uit de studio, omdat Hotel Hoogland helaas de zender uh, het leven liet. Er wordt nog druk gesleuteld, maar uh, met spoed zijn wij hier naartoe gefietst. Eén met de auto, uh, één met de scooter en één op de fiets, twee op de fiets, drie op de fiets. Uh, Goedemorgen, Zandvoort vanuit de studio. Wij hebben een uh, druk programma. En. De techniek wordt gedaan door Quinten. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Ger van Kuik en Gerry Rutte. Ja, koffie moeten we zelf doen hier uh, iedereen. Oh, nou dat is. Uh, <laughs> nou, dat is allemaal. allemaal. Uh, uh, Goedemorgen. Die uh, ook mee presenteert. En wat gaan wij doen? We gaan het straks hebben over het einde van het strandseizoen. Uh, met Femke en met John. Dan gaan wij praten over het garnalenpellen. Dat is vanmiddag. Duigen komt net binnen. Ja, daarom. Uh, Esther Jansen komt nog even praten hoe het nu eigenlijk staat met die windmolens. Hoe is het met het verzet? In het tweede uur gaan wij praten met uh, Gert-Jan Bluis... over de begroting van de Zandvoort. Daar is in de commissie het nodige over gezegd. En uh, Marcel heb ik net gesproken, want uh, die moest ik even uh, uh, onderscheppen. Die komt zo ook hier naartoe. Marcel Buscher van... Ondernemer Rabbe, Rabbel, die stelt zich aan ons voor. Ja, en als laatste uh, American Roots Country and Blues. Roy van Buringen, en als het goed is neem je ook nog gitarist mee. Dus we zijn zeer benieuwd wat voor muziek daar is. Het zegt het natuurlijk wel, hè? Ja. Country and Blues. Femke en John, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie mogen alles bij Het einde van het zoen <hijnen> is uh, reeds gebeurd, moet ik zeggen. Um, veel er zijn al weg. Jullie zijn van het de Plazant, Zijn jullie al weg? Bijna. Bijna. Dus, uh, de laatste houtjes. Vandaag laatste la houtjes. De laatste <laughs> houtjes. Um, er is een regeling waarbij het strand schoon moet opleveren. Is dat 1 november? Per 1 november. Ja. Per 1 november. En komt er dan ook iemand kijken? 2 november is er een schouw. Die is uh, door de gemeente georganiseerd met uh, Rijkswaterstaat en Rijnland. Om te kijken of alle paviljoens alles netjes hebben achtergelaten conform de en gaat, afspraken van de huurovereenkomst. En gaat dat uh, uh, van bovenaf naar beneden? Dus het eerste stuk, het tussenstuk is Rijnland. En dan ga je over naar het strand, wat gemeentegrond is? In principe wordt het talud uh, geïnspecteerd. Wat wij als strandpaviljoens uh, achter hebben gelaten. Ja? En uh, daar wordt gekeken of het uh, conform de afspraken die er zijn met de gemeente... is uh, uh, achtergelaten, of het netjes is. Of de, de losse stenen zijn opgeruimd, of er geen gevaarlijke... Uh, uh, Snoeren uitsteken, dat soort mm -hmm. zaken. En wat wat en mag dat... je nu laten liggen? Want vroeger moest het de fundering echt alles weer, mogen we laten liggen. Nu mag het dus de, de fundering fundering mag blijven. Als je een plazant neemt, bij bestelden <coughs> grote stenen schotten. Ja. En houtschotten, die mogen we laten liggen voor de drie maanden. Dat wordt gedoogd. En vroeger moest het inderdaad allemaal. Ja. En, uh, Want ik zie ook heel veel. Maar ja, maar maar ik Ik zie ook hele grote op. betonplaten liggen. Het ja. is natuurlijk ontzettend raar als je dat zou moeten opruimen, allemaal. Ja, nou, Het, het werkt veel prettiger, die betonplaten, dan de stoeptegels die er vroeger waren. Maar het hoeft gelukkig niet opgeruimd allemaal. Mooi. Hebben jullie wel uh, last gehad uh, van uh, bijvoorbeeld een uh, forse storm? Dat uh, die platen toch niet helemaal zo meer lagen als dat jullie ze hadden achtergelaten? Nou, met de storm, uh, we hebben er natuurlijk een hele stevige gehad dit jaar. Um, zijn de platen die blijven wel gewoon, uh, gewoon liggen. Verder is het paviljoen uh, natuurlijk wel uh, flink staan schudden. Ja. Um, maar um, uh, het verzakt op een gegeven moment wel een beetje. Dus uh, elk jaar kijken we ernaar en uh, wat moet er vervangen worden. Ja, want die platen, dat is de fundering waar jullie de, de tent zelf ja. op zetten natuurlijk. Dus ja. als daar uh, flink mee uh, gerommeld wordt door het water, dan uh, moet je natuurlijk toch zorgen dat dat... Uh... We hebben tot, tot op heden nog, uh, nog niet uh, meegemaakt ja. dat het water echt over die platen heen kwam. Okay. Er we zijn wel collega's ja. En wie dat wel eens gebeurt hoor. Dat uh, de, de het water, de, de, de betonnen wegslaat. Alleen wij zitten net op een wat breder stuk strand. Ja, bij bouwers voor en daar hebben wij wat ja, meer geluk. Het zwakke, het zwakke punt is eigenlijk een beetje bij de rotonde. Uh, daar komt de CME's het hoogst en die hebben ze ook wel eens echt last. Met maar ja, daar die... hebben we een vast paviljoen. Ja, dus dat ja blijft, uh, uh, bij tien is het natuurlijk uh, wel... Ah, dit, ja. Het seizoen is uh, ten einde. Het seizoen is uh, goed begonnen, Femke. Uh, hoe was je seizoen? En dan hoef je niet in financiële uit te drukken, <laughs> maar gewoon <laughs> <laughs> hoe, het, hoe, het, hoe, het, hoe het liep. Heb je een uh, leuke aanloop? Zijn er leuke dingen gebeurd? Uh. Nou, we, uh, dit was ons vijfde seizoen. En um, uh, we hebben het ervaren als heel prettig en, en heel goed. Um, het weer was, uh, was wat wispelturig, Alleen uh, verder de rest... Um, uh, hebben we het geluk dat we heel goed worden ontvangen. en uh, we, gaan, uh, uh, we gaan heel goed, dus het, uh, het voelt als een heel fijn en, en een succesvol uh, seizoen. Heb je het, uh, het voorseizoen als beter dan vorig jaar uh, ervaren? Want het viel mij op dat de zomer heel vroeg begon. Er zat wel een insinker achter? Ja, ja uh, het, het, het, uh, het, heeft het hele seizoen is het wel, heeft het wel doorgelopen. Het was inderdaad, het begon heel mooi. Alleen het was uh, met horten en stoten dit jaar... Het was een aantal dagen supermooi en daarna weer, um, ja. weer een aantal dagen heel slecht. Mm -hmm. en um, ja Helaas hebben we dat weer niet in de hand, dus je, je, je gaat er gewoon daarin mee. Hoe, hoe moeten jullie dat uh, plannen? Hebben jullie vaste mensen alleen maar? Of kunnen jullie zeggen van nou, hup, het is een hele mooie dag, uh, we bellen even... en dan komen er nog uh, een stuk of wat uh, uit de kast uh, rond? Nou, dat, dat laatste niet. <laughs> we hebben ze niet in de kast, dat zal wel heel makkelijk zijn. Nee, we hebben een hele goede ploeg aan vaste medewerkers... die. Uh, uh, misschien mag ik dat zo voor de radio een keer zeggen... een bedankje mogen krijgen van ons... Dat is als wel uh, eigenaar van Plazant. Want ja. zij staan echt dag en nacht voor ons klaar. Heel veel flexibiliteit, heel trouw. En uh, eigenlijk als je ze belt, dan kunnen ze er vaak binnen een uur zijn. En dat doen ze ook. De echte mensen eigenlijk een beetje. Ja, dat is belangrijk, zien. hè? En daarnaast hebben we ook uh, een uitzendbureau... Waar waarmee we nauw samenwerken. En uh, die kunnen op wat kortere basis uh, mensen inzetten... op, uh, op onze vraag. Ja. En dat werkt wel prettig. En dat is ook een vaste ploeg, dus dan... Uh, ja, die, die vaste bieden. mensen, blijven die dan het hele jaar in dienst... of zijn die alleen maar tijdens de uh, seizoensmaanden in dienst... en gaan die dan daarna eruit en om dan weer terug te komen? Um, nou, de, de, de contracten verschillen. Um, er, er wisselt natuurlijk ook bij de vaste mensen nog, uh, nog wel eens wat... maar een aantal is gewoon uh, bij, ons, uh, bij ons in dienst. Ja. En, en die, die gaan uh, in de winter uh, schilderen en uh, andere dingen ja. doen? Ja, ja. Ja, nou, we hebben we inderdaad uh, een aantal mensen die ons, uh, uh, die ons helpen met, uh, met de afbouw, met, uh, met het klussen. Uh. Uh, weer met de opzet. En het is uiteindelijk is het maar drie maanden dat we weg zijn. Ja. Dus het is ook niet een, een, een, nee. een hele lange periode. Want, er is best veel te doen hè, tijdens de, de rusttijd. Want mensen denken dan altijd dat een, een, een, een, een, een strandpacht. Ja, ze woont, denken drie inderdaad dat we. Ja, vakantie dat... heeft en lekker achterover gaat liggen op een uh, warm eiland. en uh, dan, dan, dan daarna weer terugkomt. Maar dat is niet zo. Hè. Er is, er dat was is nog, nog wel. mijn reden om ooit de strand in te beginnen. <laughs> Um, nou, dat hoort er ook bij. We gaan natuurlijk wel op vakantie ja, tuurlijk, en, uh, is en er, is, uh, er is een hele andere werkdruk... dan dat er in het seizoen is. Ja. Uh, gedurende het seizoen is er toch heel veel schakelen. Het is um, uh, intensief en, en, en, um, en lange dagen. En in, um, in de winter is dat gewoon een andere modus waar je in gaat. Z zijn er dan hele specifieke dingen die echt in de winter gebeuren? Ik bedoel, er zijn natuurlijk... Een stukje onderhoud gebeurt ja. in de winter. Ja. Het, uh, het zijn drie sociale maanden. Waarin iedereen weer heeft gerust. Ja. Maar bij en Dat soort dingen is heel belangrijk. Dat is op. een heel intensief vak. Het is een onwijs leuk vak. Ja. We hebben ook een hele bijzondere plaats in Zandvoorts Zandvoort verworven met Pazant. Uh, dat uitzicht deels ook uh, in uh, de nominatie voor ondernemer ja. van het jaar, 2015. Wat natuurlijk heel bijzonder is. En, uh, nou, je, wat ik heel mooi vind bij jullie, dat moet ik toch even zeggen, is dat jullie er van bovenaf... Zo mooi uitzien ook. Ja, als een van ja. de weinigen. Ja. Nou, een, maar, een nou, heel aantal paviljoens zijn denk ik wel uh, mooier geworden, verbeterd. En ja. nee, het maar wordt ook vanaf het een mooier hè? He? Is, ja. is, is, is het zeg maar net zo mooi en strak ja. en, en verzorgd als het Ja, dat, dat is graag wie we, we zijn en, wat we, en hoe we ja. het doen en uh, wat we graag uitstralen naar onze gasten. Niet alleen uh, plassant uh, ruimt op, maar jij bent nog niet klaar met opruimen, Sean, want jij bent ook uh, in het uh, strandpachtersoverleg. Ja. Um, Jullie gaan gewoon door, hè? want ja, er gaan, zijn twee soorten overleg. Het overleg van alle strandpachters en het strandpachtersoverleg van de, uh, de vijf jaar rond paviljoens. Ja. Nou, ik, ik zit in het bestuur, om het zo even duidelijk te zeggen, van de strandpachtersvereniging. En daarin hebben we een, uh, een aantal taken die gewoon doorlopen. We zijn met de gemeente in onderhandeling over de huurprijzen. Er zijn uh, zaken die gewoon in de winter doorgaan uh, uh, met betrekking tot het nieuwe seizoen. Uh, er is een behoefte uh, bij uh, een aantal pavioens om uh, misschien ook een jaar rond status te krijgen. Dus zo zijn er een heel aantal trajecten. Het kernteam van het uh, confinant uh, Horka Retail. Waar we uh, deel in, uh, in nemen. Dus uh, naast het, uh, de rust. Uh, en ik kan eerlijk gezegd niet om mijn gat gaan zitten drie maanden. Vind ik het ook heel Zit erg ook niet leuk, in de leuk in de om niet nee, maar... te spannen voor het goede doel. De, de zijn, je noemt er zo een paar op, maar er zijn inderdaad een heleboel uh, punten... die nog ter discussie staan of, waarover gesproken moet worden over het strand. Hè? Over de huisjes, uh, over ja. het retail, uh, over, over de, de nieuwe jaar rond paviljoens... als dat er doorkomt. Uh, verwacht jij daar wat van, van die, die, die verbreding van jaar rond paviljoens? Nou, als het al zover mocht komen, dan zou het op zijn vroeg 2020 uh, gaan plaatsvinden... En uh, vooralsnog is er volgens mij niet de intentie bij de gemeente... om daar vergunning voor uh, te verstrekken. Maar uh -huh. het kan mogelijk wel zo zijn, natuurlijk, dat weet ik niet. Uh, uh -huh. Als dat zo is, dan zou de strandpachtsevereniging... daar misschien wel een rol in kunnen gaan spelen. Uh -huh. Maar niet alle paviljoens zijn aangestoten bij de strandpachtsevereniging. Uh, dus dan heb je alweer een, een, een, een, een probleempje, om het zo te zeggen. Uh -huh. Mocht het een niet-lid zijn die graag jaar rond wil... dan zal hij dat trajector zelf moeten bewandelen met uh, de instanties. En hoe uh -huh. denkt uh, uh, jullie vereniging over de, de vakantiehuisjes... Uh, we zijn uh, met het bestuur, maar ook als ondernemer... naar die uh, bijeenkomst geweest in het gemeentehuis... waarin uh, de visie zeg maar, werd besproken die er nu ligt... en uh, waarin iedereen zijn voors en tegens kon uiten. Uh, ik persoonlijk als ondernemer vind het een hele positieve ontwikkeling. Ik denk dat het uh, toegevoegde waarde heeft voor Zandvoort op de eerste plaats. Ten tweede brengt het extra geld in het laadje... want je krijgt een stukje extra verblijfstoerisme. Uh, de mensen gaan net als op vakantie toch een keer even winkelen. Ze gaan een keer een hapje eten... Uh, dus er, er komt een nieuwe stroom gasten, het moet wel goed afgesproken worden... en het moet ook wel heel er, er moet goed worden over nagedacht, het mm. moet niet klakkeloos worden neergezet. En je moet je ook afvragen waar je dan situeert. Is dat ja, op één deel van het strand of gaat dat op het hele strand gelden? Ja, dat, dat, dat zijn wel hele hekelen en ook kritiek. Er wordt kunnen. wel heel simpel gezegd, het hele strand wordt volgebouwd... maar ik geloof niet dat dat het plan was. Nee, in principe is dat ook niet het plan van de gemeente... voor zover ik het dan nu heb leren kennen... Er, zijn in, er is plek voor 39 strandpaviljoens. Daarvan zijn er nu 36 uh, actief. Ja. Dus er zijn drie stukjes eigenlijk uh, st zand, non-actief. <tieft> en dan is de vraag, wat ga je daarmee doen? Maar hmm. misschien uh, komt er ook wel een toekomst... waarin bijvoorbeeld de, de strandpachter als uh, exploitatie stopt... dus geen restaurantfunctie of een beddenfunctie meer heeft... maar misschien alleen maar een logisch verstrekker wordt. Ja, dat, maar ja, ja. dat is wat de, de, de toekomst moet uitwijzen. Ja, daar is dus nog een hoop, uh, hoop, over, een hoop over te doen. Te doen. Ja, dus uh, dus voor, met dat uh, zijn we ook de afgelopen drie maanden ja. bezig. Ja. <tousiets> ja. Fem gaat op vakantie? Ik ga inderdaad op vakantie. Ja. Portugal zeker? <hai�a ignoring> nee. Nee. Nee, nee. Nee, dat vind ik te fris in november. Nee, we gaan uh, naar de Oké, okay, nou dan ja. wens ik jullie uh, een fijne vakantie. Ja. Dank je wel. Uh, John, uh, niet al te veel drukte in het uh, komende winterseizoen met allerlei vergaderingen. Ik denk dat we elkaar nog een aant aantal aant aant keren gaan zien. Dank je wel voor je tijd. Hartelijk dank, jullie allemaal. Dank jullie wel. Nou, dank je. even kijken of we wat muziek kunnen produceren. Want ja, uh, het systeem wil ook nog wel eens een beetje uh, de mensen overlaten. Maar dat, dat wil toch even niet zo 1, 2, 3 lukken. Uh, het een beetje een andere bedoeling, omdat we hier in de studio zitten. Ik ben Jaap Koper, ik zal me even voorstellen. Want anders denkt u van, wie komt er nou ineens hier op die zender? Dat uh, ben ik dus zelf. Maar we hebben uh, ook nog ook een probleempje met de cd speler Eens even kijken of we dat... Dat is heel leuk, ICT-technisch uh, verhaal moet je dat allemaal oplossen. Er staan hier tijdens de uitzending terwijl er ook een hoop mensen in de studio ook aanwezig zijn. Die komen straks allemaal aan bod straks Huig Molenaar. Zeker wat te vertellen. Nee, dit gaat, dit gaat hem niet worden. Hebben we iets anders, heren? Een stukje muziek of wat dan ook? Dan uh, gaan we eens even zo op een andere manier uh, dat uh, oplossen. Nee, dat doet, vet, dat doet, nee, doet euh, nog helemaal niks, uh, Ben. Dus. Uh, nee, we zien er Dus even kijken, ben, uh, uh, Hebben we nog iets uh, in het uh, systeem zelf? YouTube. Kijk, Marcus, van dan is er ook. Nou, dan nou wordt het allemaal gezellig. <tijd directing> dat wordt er is, uh, ja, dit zijn van die dingen die hebben we dus niet voorzien. Zullen we maar gewoon verder gaan met het uh, programma, Ben? Want ja, dat, dat lijkt me, uh, lijkt me wel lijkt verstandig, hè? Uh, u uh, hoort uh, Jaap die binnenkomt stieren en helpt ja. ons uh, aan de muziek, helaas. Ik was, ik was op zoek naar een postpakketje, maar ja. dat, dat kon ik dus niet vinden. Maar goed, we gaan het uh, zonder muziek gaan we naar de volgende uh, onderwerpen. Ja, want inmiddels uh, zit bij ons uh, Huig Molenaar uh, ook strandpachtig. Ja, ja, ja, Goedemorgen, Goedemorgen. Een mooi jasje, Huig Senior, die had ik nog niet gezien. Nee, die heb ik nog overgehouden van een mooie trip naar de Kaapverdus Eiland. Nou, oh, dat is heel vrij. Ja. Uh, we hebben het net gehad uh, met John over strandpachters... en uh, nu gaan we naar een strandactiviteit. Uh, vanmiddag is het uh, Open Nederlands Kampioenschap uh, gaan halenpellen. Voor de zesde keer. We gaan eens zeggen, is het de vijfde, de zesde keer... maar inmiddels is het alweer de zesde keer. Ja, Open Nederlands. Iedereen mag komen. Ja. Maar zijn het alleen Nederlanders? Nee, hè? Maakt mij niet uit. Nee, maar omdat het een open Nederlands oh. kampioenschap is, dacht ik van... Ja, ja We open, kunnen open, het ook een open internationale... Uh, ja. Nee, je mag het ja. Nederlands noemen. Alleen iedereen mag inschrijven. Ja, Als je uh, ja. andere toernooien zijn, bijvoorbeeld tennis, is Nederlands open. Iedereen mag meedoen. Ja. Um, over iedereen mag meedoen. Ik heb er ook een keer Er zijn veel zandvoortes mee die meedoen. Uh, maar er zijn... Ja, Irene heeft ook meegedaan. Derde plaats, oh. geloof ik, hè? <laughs> ja. Vreselijk was het. Jezelijk. Waarom was het vreselijk? Nou, omdat ik, ik, ik ben er niet mee opgegroeid. En ik, ik, ik maak alles stuk wat ik in mijn handen krijg. Ja, maar ja, goed, dat, dat maar... hebben veel vrouwen. Dat, dat hebben oh, veel oh, vrouwen. Jee. Dat hebben veel vrouwen, maar ik ga niet vragen wie je ermee bedoelt, daar. Um, en doe veel ze mee. Hoe mag Heb jij ook spreek? al in veel inschrijvingen uit de regio of heel ver weg? Nou, er zijn diverse mensen uit de regio. En... Uh, ja, ik ga niet precies uh, vertellen wie er komen... maar er nee, komen nee. een paar leuke mensen tussen. Nou ja, er zijn natuurlijk alt altijd leuke mensen tussen. Ja, maar er zijn er ook een paar... Ja, die, daar zit ik echt naar uit te kijken wat die gaan presteren. Zijn het nou, dus verrassingen weer? Ja, dat zijn echt weer... wel verrassingen. D dus ja. jij hebt al uh, verwachtingen van bepaalde kandidaten? Jazeker, jazeker. Ja, er is er eentje bij, die heb ik heel hoog staan. Ja? Sowieso als mens. En dat is een dorpsgenoot van ons. Maar uh, die presteert ook altijd. Maar die brengt ook een stukje extra... Zandvoortse humor in. Zit die uh, in de categorie professionals... of zit hij in de categorie recreanten? Nee, die zit vooral in de professionalregio. regio. Oh. Dat is een uh, doorgewinterde. Ik heb het toch niet over onze grote vriendin Answel... Nee, er zijn er diverse die ik, uh, die ik <laughs> ja, op mijn lijst ik heb. Ik ben ook al een gokwagen. Ja, je ja, hebt ja. net gevraagd aan ja. één specifiek ja. figuur. Nou ja, ja, die heb ik hoog op mijn, mijn lijst staan, maar die noem ik niet hoor. Nee, ja. ik denk dat Nee, dat is precies. Nee, dat doe je, dan doe je nee, waarschijnlijk doe je andere niks. mensen tekort. En iedereen die uh, vanmiddag meedoet, die komt met veel plezier uh, om te. Wat spelen. ik wel in wil brengen: ja. we hebben het nu over uh, heel geleidelijk aan naar de prof, zeg maar, en andere pers, Maar daar gaat het eigenlijk natuurlijk niet om. Nee. Het gaat om dat het gewoon een wederkerig uh, evenement is. waar iedereen zijn plezier in beleeft. En of je nou een geroutineerde bent. of dat je het niet bent. dat, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Nee. Het gaat om een stukje. Wat, wat misschien specifiek toch wel in Zandvoort. Uh, Wordt er wel uh, een verschil gemaakt tussen de profs en tussen de recreanten? Ja, ja, duidelijk. De... Er worden voorrondes. En daar is iedereen gelijk. En dan, uiteindelijk. Daar die, haal je dan de profs haal, uit. Dan ga je een schifting maken tussen oh, de twee okay. groepen. Uh, je hebt het over een wederkerig evenement. Nou weet ik dat er op andere plekken in Nederland ook uh, gepeld wordt. Ja, maar niet in deze vorm. Okay. Er zijn geen, is geen uh, competitie aan verbonden, laten we het zo maar noemen. Dus uh, het is meer een beetje thuispellen en misschien wat met vrienden. Maar niet nee, zoals wij dat nu hebben... Ik, ik ben helaas de plaats vergeten, maar uh, onze dorpsnood Ed Spruit... Ja? die uh, bij jou ook pelt, ik weet niet of hij vanmiddag ook pelt, waarschijnlijk wel... Die heeft een keer een wedstrijd gewonnen ergens in, in Gelderland. Een wedstrijd. Dat vond ik wel grappig. Ik ben de plaats vergeten. Maar jullie hebben daarna een Nederlands uh, kampioenschap. Ja. Uh, draag je dat ook in, in het land uit? Zien mensen dat? Heb je een website waar je op kan kijken? Nou ja, kijk. Het wordt gegeven bij Telassa. Maar het is uiteindelijk een, een initiatief geweest van to, van Ja, dat was in de hè? Precies. De vrienden van de garnaal. Juist. En die jongens hebben ook alles eigenlijk in beheer... He, en die zijn ook de, de organisatoren okay. ervan. Dan, wij wij, geven, de, jullie faciliteren. wij geven de faciliteit bij Talassa, Omdat maar, wij gewoon ook wat met het hele item ja, hebben. Ja. Maar uh, inhoudelijk, uh, daar kan je natuurlijk wel een aantal dingen uh, verduidelijken. Want hoeveel mensen komen er ongeveer? Ja, ik dacht dat er nu zo rond de 40, 50 inschrijvers waren. Maar hoeveel uh, ons kanaal is dat? Nou ja, uh, <laughs> ik zou je wat anders vertellen. Uh, ik was van de week heel druk bezig om die, uh, die, die garant uh, bij elkaar te sprokkelen. Maar ik weet niet of je de huidige stand van de garant weet. Nee. Nou, er is niks te vangen. <laughs> er, is niks te vangen. <laughs> er is werkelijk helemaal niks te vangen. Dus ja, er zijn die die misschien nu luisteren... en die ook uh, die wat hun hebben. handen na, om, omhoog uh, gooien van... laat alsjeblieft nou eens een beetje garant langs de kant komen... want het is ongekend dit jaar. En ik weet ook niet waar het aan ligt... Dat is niet aan mij. Hoe, hoe zie je dat het, uh, dat het er wel is? Hoe, nou, als je, als je ziet dat het er wel is... dan had je nou, met laag water... Allemaal mensen, op alle alle mensen zien. met de kroog gezien. Ja. Ja. Ja. Nou, nee, je hoe, ziet ze hoe, hoe, allemaal... zie je ze... Uh, uh, met een desillusie weer... met een krootje op hun rug... met een lege emmer... zie je ze weer naar uit, ze gaan nou. wel naar het strand... om te kijken of dat er genaald Tuurlijk, is? Tuurlijk, blijft proberen, ja, he, want okay. het kan... Maar het je kunt dat dus al... niet van tevoren zien. Je kan niet zeggen van nou, ik zie nu aan het water... of ik zie nu aan de vogels. of. Ik nee, zie we, weten, het... we weten in deze periode... Het begint officieel echt een beetje in september. Dat is ouderwets. Het begint september, oktober. Maar ja. alles in de natuur ja, bewijst zich opnieuw. En dat vind ik toch wel weer het mooie ervan. Dat, dat de natuur zet... zich niet laat dwingen. Precies. Ja, dat hebben we gehad in het voorjaar met de nieuwaring. Ja. Ja, dat is allemaal later. En waar de oorzaak nu ligt, ik zou het echt niet weten. Ik heb wel wat relaties in de visserij... Uit het verleden. N niet zo specifiek in de gnalenvisserij, Maar ik heb één hele goede relatie naar Muiden. Muiden 8 van uh, Jan Visser, Romy. Die heeft nu ook de granalen verzorgd voor mij. Want ik kon ze hier aan het vangen. ik, er niet ik aan. kon ze niet vangen. Maar die heeft, ze, die heeft ze professioneel gevangen, dus. Ja, oké. Okay. Maar maakt niet uit verder. Maar ook die, uh, die die zegt af en toe: er is geen pijl op te trekken. In de nacht vangt hij ze wel. Mm. En met daglicht vangt ze ze niet. Toch een verschuiving in de natuur dan. Ja, zeker. maar dat is, dat is de laatste jaren heel duidelijk hoor. Ja. Je ziet nu nieuwe soorten die je voorheen nooit nee, zag. Nee. Maar water wordt nieuwe soorten... Uh, uh. Andere soorten vis. Ik bedoel, er worden bonito's gevangen boven de eilanden. Ja. Dat is not done in, in Nederland. Nee. En dat begint steeds meer. Dat komt door de warmte van, uh, van het water? door dat... misschien ietsje warmer van het water. Uh, dat veroorzaakt ook weer de wegtrek van de kabeljauw. Je zoekt weer de koude water op. Ja. Maar uh, daar komen weer andere soorten vis. Ja. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar negatief. Is. Kunnen we daar dan wat mee, bij die, met die andere vis? Is ja, dat tuurlijk, iets? Ja wel. Met, met alle vis kan je. Alleen, nee, maar niet. goed. De dus nee, vis natuurlijk lekkerder dan de andere vis. En, en is ja. meer geschikt voor consumptie bijvoorbeeld nou, dan de andere de, vis. De, de vis op zich is altijd geschikt voor consumptie. Alleen, ik denk dat het meer tussen onze oren zit. Oh, ja? Wij zijn gewend aan dit soort nationale visproducten, ja. wijting en. En jaren. Oh, nee. ja, maar Ik, ik zo. zou het alleen maar spannend vinden als er een ander soort vis op de kaart zou staan. Zo, maar nou, die heb proeven. ik nog niet uh, geprobeerd. Die wil ik dan proeven wil ja, ik weten. Nee, maar dat, ik denk dat onze mede nederlanders die anders zijn bent. daar ja. voorlopers in. Die weten wel van dat soort ja. soorten uh, wat lekers te maken. Ja. Maar um, we hebben nu de, de, de vangst besproken. Maar hoeveel kilo heb je klaarstaan? 80 kilo. 80 kilo. Ja. En dat is genoeg. Ja, dat moet genoeg zijn. Moet genoeg ja, maar het gaat ook wel op, hè? want die heerlijke hapjes... die er altijd langskomen tijdens ja. het pellen... daar kan ik van meepraten. Ja, is... ja, ja, je hebt nu gezien dat je niet kan pellen. Dus, ik vind het dus je bent nu een genieter. Je gaat gewoon lekker zitten. Hoe een ander dat doet, ja. ja Goed, er wordt gepeld uh, in, in de rondes. Daar komen schone kanalen uit. Die gaan naar achteren toe. Die worden verwerkt tot lekkere hapjes... door jullie keukenbrigade. Yeah. En uiteindelijk is het een hele gezellige middag. Uh, hoe laat begint het? Vier uur. Vier uur. En... Wat is de geschatte uitlooptijd? Des Zandvoorts. De Zandvoorts. Dus, <laughs> doe, er, doe er maar een kwartiertje bij. Niet yourself. in te, nee, nee. Niet in te Is er muziek? Er is uh, akkordeonmuziek. Akkordeonmuziek. En wat ik ook leuk vind, uh, er is, is nu belangstelling vanuit Duitsland... voor een leuk uh, verslag daarvan. Uh, uh, vanmorgen heb ik heel kort Don nog even gesproken. In het Duits. Ja, <laughs> ja, hoor. <laughs> Maakt niet uit, er wordt gewoon geschakeld. Ja, nee, daarom. Maar dat is natuurlijk wel leuk, dat er nu uh, ook internationale belangstelling voor is. En, uh, het wordt ook opgenomen voor tv? Nou, voor tv weet ik niet exact. Maar voor radio, er is nog een ander programma. Vraag me niet welke. Maar. Hmm. Dus, het, het wordt weer een dag van verrassingen. En daar hou ik van. Dat ja, leuk. Ja, ja, ja. Dat, het ja. moet allemaal niet zo uh, uitgestippeld zijn. Het moet een beetje de blijven. Ja, de zandvoorts is van je roept iets en vervolgens gaat er van alles gebeuren. Ja, en soms gebeurt er niks. Soms gebeurt er niks. <laughs> dat heb je ook nog wel eens. Ja, ja maar soms kan het oh, je ook hebt ook nu twee dagen achter elkaar feest, hè? want morgen heb je ook nog een, uh, een evenement, uh, ja. zag ik. Ja, Morgen dus, uh, is de muziek. Ja, morgen is er weer live muziek in het juttetje. In het juttetje. Eentje in de maand. Ja. Ik zag allemaal, allemaal vrolijke dames. Dat is uh, een beetje uh, Roomba muziek, dacht ja. ik. Ja. ja, ja. Maar wordt het gezellig? Het moet gezellig worden. Ik vind dat het wel belangrijk is. Natuurlijk. Ja, uh, Huig, uh, bedankt voor de komst. Uh, yes. Ik wens je heel veel plezier vanmiddag. Want ik, ik zie jou vanmiddag. wel met een glas bier ergens in een hoek staan. En dan uh, <laughs> genietend van wat er om jij heen gebeurt. Dan geniet ik ook. He. Dankjewel. Dan Oké. Okay. Okay. was dat mooi. Uh, die was van jou, hè? Dat, uh, ja, de, de intro was een beetje onduidelijk... maar uiteindelijk komt er een prachtig muziekje uit... van ja. de Ellen Parsons Project. Um, Hartlopend is ze hier naartoe gekomen. Esther Jansen, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, zo heet het programma ook, hè? Ja. Niet vanuit Hotel Hoogland... maar vanuit de studio aan de Tolweg. Esther Jansen, uh, ik zag net even in gesprek met Huig. Jullie uh, zijn druk bezig, waren druk bezig. Zijn moet ik ook nog bijdoen... Uh, met windmolens. Ja. Verwerp de windmolens. Wij zijn partners in crime, hè, zoals het <laughs> heet. Ja. Ik geloof niet dat het crime moet zijn, want uh, er, er is nog een drukdoende lobby. Ja. Uh, even terug naar uh, de handtekeningenarchie. De grote uh, paal stond er, voor paal zitten. Uh, hoe is dat afgelopen? Nou, erg goed. Uh, de paal is helaas weg. Uh, Als bijna je... tot verdriet van mensen. Het werd een attractie op zichzelf. Ja. Ja, mensen vonden het erg leuk om naar de paal te komen. Het heeft denk ik veel in beweging gebracht. Mensen ook uh, veel meer bewust gemaakt van uh, wat er staat te gebeuren nog... Hè, aan, aan uh, windmolenparken. <coughs> wat we nu <coughs> hebben is natuurlijk uh, eigenlijk nog maar een klein voorproefje het is het het is het is van wat er gaat komen. Dus vanavond liep ik ja, ja, weer langs ja. de boulevard en dan zie ik die rode lichten ja. Ja. En dan denk ik: hoe is het mogelijk? Het is mogelijk. En, en dat maaltien. He, en dan eens, en, dichterbij. En dan dichterbij en hoger. Ja. Dus je gaat, dat is ja, bijna niet voor te stellen. En ik denk toch dat die paal, uh, al is het maar, he, het is niet voor te stellen... maar ik denk dat die paal wel mensen veel meer bewust heeft gemaakt... van het beeld wat er mogelijk gaat komen. En, en dat we dat echt niet moeten willen. En dat het ook niet hoeft, he? dat is natuurlijk het goede nieuws. Uh, als het nou niet anders kon. maar gelukkig kan het wel anders. Waarom blijven ze jullie... dat negeren? Nou ja, omdat de, de, het ministerie zich op het standpunt stelt dat, uh, dat het uh, zo effectief mogelijk moet zijn. Dus zij zeggen dat er de ver, het plan wat wij, wat wij willen, dat dat um, te duur is, 1,2 miljard, dat het kan niet worden onderbouwd. Uh, daar hebben we meerdere malen om gevraagd. Dus nu zijn er opnieuw worden berekeningen gemaakt en nog zaken uitgewerkt door het ministerie. Dus uh, om die reden zal er op dit moment ook nog geen, zal er nog geen besluit worden genomen. Uh, dat gaat waarschijnlijk in het volgende jaar plaatsvinden. Ook nu... dat geeft ons weer een spijt. Hè? We hebben het natuurlijk wel over de zoveelste berekening... en het zoveelste rapport. Ja. Um, zie jij in het schrijven van die rapporten nog een beetje vooruitgang? Want in het begin was het heel, heel simpel. Het moet hier komen te staan, punt. Nou kijk, even hierop terugkomend. Het is heel eendimensionaal, zoals er uh, door de minister wordt gekeken. Het wordt alleen maar gekeken naar de aanleg van het park. Er wordt geen rekening houden met andere variabelen, waaronder de economische impact op de kust. En we, over rapporten gesproken, er is net uh, nou een paar weken terug een rapport uitgekomen... dat door uh, Green Destinations is opgesteld, ja? een opdracht van de Stichting Vrije Horizon. Uh, Green Destinations is een hele gerenommeerde partij op het gebied van milieu. En die hebben aangetoond dat uh, dit ons 375 miljoen euro per jaar gaat kosten aan inkomstenderving. Dus die 1,2 miljard van minister Kamp, die hij niet hard kan maken. die staat in geen enkele verhouding tegenover 15, 15 jaar. 15 ja. keer 375 miljoen. En dat kunnen 50, jullie wel hard maken. Dat ja, is 5,6 miljard. Die, uh, dat is een gegeven, dat is uitgezocht door een uh, onafhankelijk onderzoek. Een onafhankelijk bureau, ja. Uh, leggen ze dat dan niet naast elkaar neer? Van jongens, laten we nou eens Kamp en ambtenaren uh, die dingen naast elkaar leggen. en dan een besluit nemen? Want er wordt alleen maar gepoest: verzet, verzet. Hier heb je een rapport, er komt nog een rapport. Ik denk dat het inmiddels het derde rapport is wat ingeleverd wordt. Nou ja, uh, kijk, Kamp en, de, Kamp en zijn ambtenaren zijn uh, niet erg uh, bereidwillig om te luisteren. Ze hebben zich al jaren geleden op deze koers hebben ze ingezet. En daar krijgen we niet veel uh, terug. We hebben onze hoop gevestigd op de Tweede Kamer. En de Tweede Kamerleden en ook de provincie moeten zich natuurlijk uh, hiervoor hard gaan maken. Dus je lobbyt nu uh, met het rapport in de hand bij de, uh, de fracties... Uh, ja, nou niet bij persoonlijk, maar goed, er is iemand ingehuurd. De gemeentes werken samen, ook belangrijk ja. om te zeggen. in het platform Maritieme Windmolenparken. En daar hebben we inmiddels ook Wassenaar en Bergen <coughs> zich bij aangesloten. Of in ieder geval Wassenaar, sorry, Bergen komt nog. Dus er komt eigenlijk een soort verenigde linie langs de kust van kustgemeenten. die uh, samenwerken en ook samen geld uh, fourneren. en lobbyisten inhuren en campagnes starten enzovoort. Maar als je het landelijk trekt. En dan kijk heel even naar uh, Zandvoort en Noordwijk. Daar zijn de beide VVD-fracties tegen. Dan zou je dus aannemen dat de lobby van de VVD... en de lobbyisten die jullie ingehuurd hebben... de grootste partij uh, zou bewerken. Ja. Plus de coalitiepartijen. Want bijvoorbeeld het CDA vindt het ook maar niks. Nee. Dus die zou moeten gaan lobbyen. Dus uiteindelijk, als ik het heel snel uitreken... dan heb je de meerderheid in de Kamer. Ja, maar dat, uh, we hebben te maken met een, een coalitieakkoord, mm -hmm. landelijk, tussen de PvdA en de VVD. Daarin staat dat dit uh, moet gebeuren. Uh, er is een energieakkoord gesloten ja. tussen partijen, uh, milieu- en energiepartijen. Um, ja, de vraag is dan, gaat de VVD het coalitieakkoord op dit punt breken en een kabinetscrisis veroorzaken? Wat denk je? Nou, als je, je, je kan iets afspreken, maar door voorschrijdend inzicht je mening veranderen. Ja. Uh, dat, en dat is waar wij op inzetten. Ja. Dus wat we eigenlijk nu ook, we hebben ook nu op uh, provinciaal niveau weer opnieuw de contact aangehaald met vertegenwoordigers van provinciale staten, met gedeputeerde staten, mm -hmm. gedeputeerde zelf. <coughs> en gezegd, jongens, het is prima dat jullie ook op, uh, he, de provincie Noord-Holland heeft zich ook op het standpunt gesteld dat vanaf 12 mijl eigenlijk, dat dat dan zou kunnen. Dat is dan het akkoord mm -hmm. tussen VVD en PvdA. Uh, maar je kunt ook je voorkeur uitspreken over Ermuiden Ver. Uh, want dat is gewoon bij far in alle opzichten, economisch, ecologisch, toeristisch, is dat de duurzaam energiegebied de beste oplossing. Dus daar moet iedereen gewoon heel hard voor gaan rennen nu. Maar de, de grap is dat uh, vanaf uh, muiden tot Wassenaar zijn we het er allemaal mee eens. Er worden goede argumenten neergelegd. Ja. En dan nog steeds blijft men daaraan vasthouden. Is het, is het niet een financieel verhaal? Want ik heb, ik heb in mijn achterhoofd zoiets van... er is ooit uh, geïnvesteerd, er is geld ergens naartoe gegaan... op tafel gekomen, dat is terechtgekomen bij mensen. En daar, omdat dat is gebeurd, dat geld... want er is een bedrag, hè, er is een, een aantal miljoenen... zijn er toen uh, gebruikt voor de investering. Nou, nee, of is dat, niet, nee. is dat niet zo? Nee, volgens mij is dat niet zo. Kijk, wat er gaat gebeuren straks, is dat er een tender wordt uitgeschreven bij allerlei energiepartijen... kunnen gaan inschrijven op het ontwikkelen en exploiteren van die parken. Dat gaat de minister niet zelf doen. He, er zijn natuurlijk heel veel miljoenen misschien uitgegeven aan onderzoeken. Maar uh, ja, dat moet je sowieso doen. Ja, dat is altijd He, dus zo. Dus dat heeft, dat heeft geen enkele... Ook het, het financiële argument is geen argument. Zeker niet als je gaat afzetten tegen de economische schade aan de kust. Nee. Maar dat wordt uh, redelijk vaak herhaald... Alleen als het heeft tegen de betonnen muur aanlopen. Uh, ja, <laughs> zo, uh, zo voelt het af en toe inderdaad. Maar dat, kijk, we moeten toch doorgaan. Het belangrijke is dat uh, mensen hun stem laten horen. Ja. Ik wil nog wel graag een primeurtje hier uh, met jullie delen. Dat is als ik het goed vinden. Daar houden we van. Precies, want jullie moeten nou niet somberen. Is het, uh, we moeten gewoon doorgaan. Uh, het goede nieuws is dat het besluit uh, niet uh, dit najaar wordt genomen. Over de 10-mijlzone praat ik dan. Hè? Het is de stroke die voor het huidige park zou komen. Dat, uh, dat, dat is ergens medio volgend jaar. Het is lastig om aan te geven wanneer het is, want dat weten we simpelweg niet. Ja. Maar uh, dat betekent dat wij door kunnen gaan met handtekeningen verzamelen... en onze stem laten horen. En nou komt de primeur, want we hebben even tussen een nieuwe telling gedaan. We hebben opnieuw even alle handtekeningenlijsten opgehaald... die her en der lagen. En uh, we zitten gelukkig inmiddels over de 40.000 heen. 40.300 handtekeningen daarvan. Nou, wow, dat is een, een heel mooi ja. zo. Precies, dat is een heel mooi getal. Je Want 25 je... was, was het streven, hè? Of was dat niet het streven? Nee, nee we, hadden, we hadden wel een streven van 40. Dat hebben we nu gelukkig gehaald. We hadden toen gedacht, nou, dat doen we omdat we dan een burgerinitiatief kunnen starten. Uh, inmiddels is ons gebleken... Um, dat ja, een burgerinitiatief alleen gestart kan worden. Met over onderwerpen die uh, al twee jaar niet meer in de Tweede Kamer zijn geweest. Dus oh. dat, <laughs> ja, dat... Ik weet niet over welke onderwerpen we het dan effectief hebben. Ja. Maar goed, dat maakt, ook dat maakt in zoverre iets uit. Nee. De Kamer gaat er toch over praten. En wij moeten zorgen dat we echt onze stem laten horen en dat we de Kamerleden ervan overtuigen dat er een veel beter alternatief is. Wanneer gaat de Kamer praten over het grote? Is dat ook nog niet bekend? Nee. Dus het blijft een lopende agenda? Het blijft een lopende agenda. En dat betekent eigenlijk dat wij ook zelf maar een beetje... over duurloop gesproken, over hardloop. Wij moeten hardlopen, wij moeten duurlopen. Ook wij ja. moeten doorgaan. Het is... Niet een eenmalige actie. Ook de paal, ook nog leuk, uh, leuk die gaat op tournee. Ja, zeker. Die gaat in het voorjaar naar Noordwijk. Op tournee. Ja, die gaat op toerneen. Dus we, he, Die paal gaat lekker zwerven langs de kust. Wij moeten gewoon aandacht blijven vragen hiervoor. En mensen zullen hier ook nog zeker meer van horen. En we zullen ook op niet al te lange termijn... een oproep doen aan mensen om, um, als het kan, iets te doneren. Want de kast is behoorlijk leeg. Uh, de gemeentes betalen ook, hebben allemaal gestort... Uh, daar zijn al die onderzoeken, maar ook campagnes van betaald. Ja, ja uh, en aangezien het, de strijd nog niet klaar is, moeten we door en hebben we ook nog meer middelen nodig. Dus al kunnen mensen straks maar uh, een paar tientjes missen, of vijf euro. Ja. Als al die 40.000 vijf euro storten, dan kunnen we wel weer een paar met de telegraaf plaatsen. Dus uh, dat, komt nog wel, dat komt nog wel bij jullie terug via de lokale okay. krant. Nou, ja, dan ben je welkom. Kom rustig Dankjewel. terug met een, uh, een volgend verhaal. De, de samenvatting is dat er nog niet gekozen wordt. Dus er is een uh, verlenging van tijd voor uh, meer actie. En nog meer handtekeningen ophalen. Je hebt de 40.000 opgehaald waar jullie en wij zandvoerders heel blij mee zijn. Als ja. uh, er nieuws is, dan horen wij dat graag. En Ontzettend bedankt voor je tijd. Ja. Heel graag gedaan.